VWD, D66, CDA en ChristenUnie zijn het eens geworden over een coalitie. Verslaggever Xander van der Wulp. Ze zijn nu nog bezig uh, vast te stellen hoe het allemaal precies op schrift komt te staan. Hoe dat regeerakkoord er letterlijk uit gaat zien. Ze zijn ook nog bezig af te spreken hoe ze het de komende dagen gaan presenteren. Maar uh, het is inderdaad een belangrijk moment dat onderhandelaarsakkoord is. Er. En op enig moment vanavond, waarschijnlijk tussen 9 en 10 uur, komen ze hier naar buiten. En er zal er ook wel sprake zijn van enige opluchting. ...na dit vreselijk moeizame proces. Ja, het onderhandelingsakkoord gaat nu naar de verschillende fracties. Als die het ermee eens zijn, wordt het coalitieakkoord woensdag officieel gepresenteerd... ...en naar de Tweede Kamer gestuurd. De verwachting is dat het nieuwe kabinet begin januari op het bordes staat. En waar Politiek Den Haag nog niet helemaal over uit is, is het eerder sluiten van de scholen. Het demissionaire kabinet denkt er namelijk over na om de kerstvakantie toch een week eerder te laten beginnen... Eerder zei minister Slop nog dat dit waarschijnlijk niet ging gebeuren. Nu wordt er dus wel over gesproken, vertelt verslaggever Ron Vrezen. We horen nu toch van diverse kanten dat dat op dit moment heel serieus door het kabinet overwogen wordt. Ze zijn er nog niet uit, want het gaat natuurlijk om een ingrijpende maatregel, zo'n schoolsluiting. Maar als je Hugo de Jonge vandaag na nou weer een coronaberaad goed beluistert, laat hij heel duidelijk doorschemeren dat het echt wel die kant op gaat. Ja, morgen is er weer een persconferentie. En de verstappen gekte gaat gewoon verder natuurlijk. Bij meerdere tattoozaken kon je vandaag een gratis tattoo laten zetten om Max een overwinning in de Formule 1 vast te laten leggen. In Amsterdam liep het niet echt storm, zag de verslaggever van N.A. Nieuws, al liet Roos er wel een zetten. Omdat hij gisteren wereldkampioen is geworden natuurlijk. Ja, dat is wel even een geschiedenismomentje. Hey. Ik ben heel blij. Kijk hoe cool. Ja, ze heeft nu een klein formule 1-autootje op haar arm. Het weer nu nog droog, maar in de loop van de nacht begint het te regenen. Morgenochtend is het grijs en regenachtig. In de middag knapt het wat op. Het wordt een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Te weinig gekreund, het glas leeg getronken, nooit was het genoeg. Te weinig vertrouwen van al die vrouwen. Te weinig geshowen, te weinig gesteund, te weinig open, te weinig geleund. De stad gespeeld, de klokken verzet, de zon op zien komen, maar toch alleen in bed. Ja, daar zijn we weer. Een nieuwe aflevering van Alternative FM. Met Tati DiMeo. En de EP die ze volgens mij in oktober al hebben uitgebracht heette Intro. En daar stonden drie nummers op. Er staan drie nummers op. Maar de jongens die moesten op een gegeven moment uh, iets bedenken om ja, hun uh, materiaal een beetje ook aan het publiek te tonen. En wat doe je dan als er een avond lockdown geldt? Ja, dan ga je wat uh, we zien uh, te verzinnen. En nou schijnt het, tenminste ik heb het uh, wel op uh, de website uh, van ons uh, programma gezet... dat dat uh, die was... die wasserettes... Uh, uh, dat dat essentiële winkels zijn. Tenminste, dat heb ik ook uh, begrepen van uh, de leden van Totti Dimeo. Uh, die zijn tot acht uur open. Dat betekent dus in de vroege avond dat je dus als je je wasje ergens hebt in Amsterdam... Dat je die jongens in drie blauwe pakken kan aantreffen. En dat ze daar een paar uh, nummers staan weg uh, te spelen. Uh, de Tour zo noemen ze, ze dat. En uh, ja, als je het hele verhaal uh, erachter wil lezen, dan moet je maar eens even uh, rustig op je gemak uh, bekijken, wat, dat, uh, wat het is. Staat op uh, de website van Alternative FM. Dus dat uh, is het uh, verhaal van uh, Totie Dimeo. Uh, Nederlandstalig, Stalig Electro en uh, een randje Italo. Zeker bij dit nummer in ieder geval. Goed, welkom bij deze alternative event. Het is weer eigenlijk een, een beetje een niets aan de hand uh, radioprogramma. Wel zitten er uh, nieuwe dingen in. Zo uh, bijvoorbeeld de nieuwe single van Francis Allen Blake. Dat is het pseudoniem van Frans de Blaak. En uh, nou is uh, Frans de Blaken niet degene die, die die muziek uitbrengt. Want uh, dan zou het uh, wel heel erg uh, mooi gesteld zijn. Want dan is hij weer terug van weg geweest. Uh, hij is verdwenen in 2018. En Frank Bond had uh, besloten om daar uh, het muzikale nalatenschap uh, om te gaan vormen tot een album. En dat is hij uh, bezig uh, te doen. Uh, crowdfunding kom ik straks nog even op uh, terug. Daar uh, is het allemaal een beetje om te doen om dat voor elkaar te krijgen. Dat is één kant van het verhaal. Uh, nieuw materiaal bijvoorbeeld ook van de Mox. Dat is een band uit nieuw -Vernep. Die uh, hadden we ook al uh, bij uh, onze vrienden bij 3 voor 12 Noord-Holland uh, en de Vloedgolf-edities. Daar uh, hebben we die band eigenlijk uh, min of meer het eerste uh, een beetje laten horen. Maar zij hebben ook een, uh, ja, twee, nieuwe, uh, twee nieuwe dingen. Uh, je hoort uh, vanavond één van de twee... En uh, er zit er uh, nog één in als het uh, goed is. En dat is het uh, Nederlandstalig nummer van Steenkoud. Die zijn ook uh, weer helemaal terug van weg geweest. Morgen komt de single uit en vanavond hoor je hem hier. Dus dat uh, is in ieder geval het, uh, het spoorboekje van vanavond. Ik zei, uh, Frank Bond die, uh, zit er dus uh, in. Maar uh, zo dadelijk ook uh, zijn broer. Dus daar dat, dat, dat heb ik ook nog, uh, nog wel wat nodig over te melden. Maar... We hebben natuurlijk ook uh, gewoon muziek... wat een beetje in het eerste uur... ja, dat kabbelt altijd een beetje lekker door. hier en daar een beetje up-tempo. Bijvoorbeeld deze van Summer Hoes en Rubik's. A way out. A chance to You offered me entrance. To doors of a different... And they're falling on the deck But they also cover all the derailed train wrecks And a gunshot fill the air We heard it here and there and everywhere way. Worry and call When me and Aristotle get wasted and we talk Way. And the season I'll be longing and restraint but I'm never once the same when October rings the bell. En dan lees je zowaar even op het profiel van de heer Bond... dat hij misschien zelfs al de plannen heeft... om compleet een debuutalbum uit te gaan brengen over de EP. Dat is al gebeurd, want dat is in november. Afgelopen maand heeft hij dat gedaan. In de Rode Bioscoop in Amsterdam. Daar was nog plek om een optreden te doen. God, nog net niet de maatregelen van een avondlockdown. Dat is iets later gebeurd. En dit staat op de, de EP uh, Sunset Blues. En bovendien Paul Bond is samen met uh, nog een paar muzikanten... waaronder Danny van Tichelen... De, de, een van de mensen die ook uh, bijvoorbeeld uh, met mee meespeelt... is hij afgelopen zondag uh, hier bij Leo Blokhuis te gast uh, geweest. En toen hebben ze dit nummer ook uh, gespeeld. Uh, daarvoor hoorde je trouwens Summer Hoes met uh, Rubix, Dus dat uh, is het uh, tweetal wat je net hebt uh, gehoord. Straks eh, rond een uur of half acht gaan we praten met Rose Spearman. En zij heeft een nieuwe single uitgebracht. Uh, dat is ook wel een paar weken terug uh, dat dat uh, gebeurd is. Het is dus, uh, nog uh, eind november dat dat uh, voor, uh, voor elkaar is uh, gekomen van uh, Rose. Maar zij is ook nog uh, ja, min of meer een beetje een, een, uh, ja, een eindbaas bij, bij een label. Waaronder Kafka, uh, want uh, die brengen daar het uh, waar op uit... En, uh, en daar is ze bijvoorbeeld mee bezig om uh, ja, de, een beetje de, weer wat, wat, wat sociale contacten te onderhouden. En ook nog te kijken wat er nog mogelijk is. Maar uh, we gaan straks uh, nog even met haar praten over die laatste verschenen single Reminds Me Of You. Uh, dat is een heel apart uh, nummer. Um, zover is het nog niet. Dan uh, is er iets wat toch wel een klein beetje mijn ego streelt, Want Lilith Merlo die heeft ooit uh, nog iets uh, op haar website uh, gezet. En dat staat er bij de biografie over haarzelf dus. En daar word ik in genoemd. Dat vind ik toch altijd heel erg leuk als mensen mij dan aanhalen in een quote. is in de tijd dat ik nog voor de pop Rotterdam... nog wel het een en ander schreef over nieuwe releases. Dat doe ik tegenwoordig bij 3 voor 12 Noord-Holland. Maar toen deed ik dat daar. En uh, ja, zij had uh, toch uh, ja, lovende woorden over, uh, over de manier waarop ik dat, uh, dat heb geschreven... op een van haar eerste werken. Uh, sinds eind november heeft ze een uh, nieuwe single. Die heeft ze samen met uh, Sergi Duzot uh, uitgebracht. Uh, en dat nummer dat heet I Can't Make You Love Me. can can't met uh, This Old House. Daarvoor hoorde je Lilith Merlo en Serge Duzot. En dat uh, was een, een nummer I Can Make You Love Me. En nu tijd voor Roos Spearman. En die ga ik uh, zo dadelijk uh, de uitzending inhalen. Maar eerst nog een, uh, een uitnummer, uh, ja, een oud nummer. Directions. Show me a place, a revelation. Van Rose Spearman. Uh, die heb ik ook nog eens een keer uh, aangeraakt uh, gekregen. van een aantal ja, digitale pluggers. En uh, soms was er een van de twee. Uh, die uh, wisten dan ook nog wel eens uh, af en toe een uh, optreden voor ons uh, te regelen dat ze hier in de studio uh, kwamen. Uh, en dat uh, gebeurde van uh, Johannes en Olga Taal. Want uh, daar uh, heb ik deze single van, uh, van weten te ontfutselen Tenminste, uh, nou niet helemaal, het is andersom. Zij uh, ja. probeerden uh, mij uh, um, een beetje um, in, uh, ja, aan te prijzen. En dat heb ik toen gedaan, maar dat is ook alweer een tijdje terug. En diezelfde Roos Peerman, die hoor je nu ook een klein beetje al op de achtergrond. Want ik heb er aan de telefoon. Goedenavond. Hallo. Hallo. Hallo. Gaan. Ja. Um, ja. Kijk, uh, er zit ook nog een kleine geschiedenis uh, um, aan vooraf, zoals uh, ja. Het, het, ik, ik, ik was niet helemaal onbekend met jouw uh, muziek. Dat blijkt dan, hè, want dit. Ja, want jij, jij, jij maakte een hele mooie verspreking... en je zei ja, Johannes Taal en Olga Taal... die wilden eigenlijk deze single een beetje in mijn schoenen schuiven. <lacht> nou, dat is niet helemaal waar. Nee, want, uh, want ik, ik bedoel... ik heb ook veel ze te danken. Want uh, er zijn uh, behoorlijk wat mensen... Uh, geweest uh, bij ons in de studio... die uh, met name door Olga Taal... Uh, ja, min of meer gevraagd zijn. En uh, zo... Uh, zo uh, hebben we hier uh, toch het nodige gehad. Ja, ik leg het een beetje heel krom uit... maar het is niet zo. Dus... Uh, bij deze dus weer even, even recht gezet. Ja, we hebben jaren jaren met ze gewerkt. Dus dat, dat zou zomaar kunnen. En ik denk ja. dat ze dit eigenlijk een beetje stiekem hebben gedaan. Want is dat zo? Ik heb ja ik heb niet uh, ik bedoel, uh, ik heb natuurlijk ook dat dat label. Uh, hm. en, en in die context werk ik veel met Johan. Ja, zie je? Ja, dat, dat, dat is het. Ja. En ik, ik, ik zou op een gegeven moment, uh, ik ga gewoon een single uitbrengen hoor. Ik heb, heb ik echt nu weer zin in. Om, om, en waarschijnlijk is hij daar gewoon een beetje de boer mee op gegaan. Zo van <laughs> nou, ik, ik leg dat gewoon ook overal neer. Ja, nou, dat, dat, is, ja. dat is ook gebeurd. Ja, uh, en uh, zo uh, ben ik aan dit uh, gekomen. Uh, ik denk dat ja. dit uh, alweer van vorig jaar is. 2020, ja. geloof ik. Mei, klopt. Ja, hè? ja zie je. Dus... Ja. Dat is alweer een tijdje terug. Uh, maar, je, maar je verklapt het al. Uh, je hebt ook een label. En uh, een van die mensen die op het label... Ja, die zijn wel dit jaar geweest. Dat is Kafka. Ja, te gek. Ja, fijn. Ja, heel goed. Ik ben blij dat ze geweest zijn. Ze dus zijn hele fijne mensen. Ze uh, ja. maken gewoon ook prachtige muziek. Dus, welke, wanneer, wanneer waren ze bij jou? April. Uh, april, april van dit jaar. Oh, ja. oh. En, oh, en ik heb ja. op een gegeven moment ook nog... Uh, even die pet van die, uh, van die redactie... Uh, van 3 voor 12 uh, Noord-Holland... Uh, dan ook even opgehad. Uh, ze uh, dus hadden ze een uh, release show... in het uh, Patronaatcafé. Daar ben ik ook geweest. Ja, ja Daar heb ik een, uh, een verhaaltje bij geschreven. Maar... Uh, alsof ik het een beetje aanvoelde komen. Want uh, ze waren halleluja en de gloria, het kon weer. En toen had ik zoiets van... Nou jongens, wel een te, jullie lopen wel een beetje te hard van stapel. En ja, uh, en niet gek, niet, niet veel later uh, trapt, uh, trappen Peppy en Kokkie weer op de rem. En uh, zitten we ja, weer met uh, de nodige nadigheid. Weer, dus. Ja, maar deze keer, deze keer komt het nog harder aan bij artiesten ja. omheen. Ja. Ja. dat niemand... Ja, we wisten allemaal wel dat die cijfers omhoog gingen, maar we hadden zoiets van ja, maar wij gaan nooit meer in een lockdown. Weet je wel, zo naïef en zo vrolijk en zo, zo graag, als je zo graag iets wilt, ja. dan wil je daar ook niet over nadenken. En nee, nee. deze lockdown valt ja, voor mijn, zeg maar, voor mijn artiesten om me heen heel zwaar. Ja, ja. ja, ja. want uh, hoe uh, want de bedoeling was dat jij ook even op pad zou gaan, geloof ik, toch, of niet? Nou, dat, ik, ik, had eigenlijk, ik ben heel druk bezig met een album aan het opnemen. Dus ik heb van de zomer wat showcases gedaan. En uh -huh. ik dacht al bij mezelf van... nou, ik ga sowieso pas echt uh, weer spelen als het album uit is. Uh -huh. Dus voor mijzelf zozeer. Maar ik, had wel al, ik zat wel alweer woeste plannen te maken om... Uh, uh, ik heb een samenwerking met een producer in Londen... waar ik vorig jaar uh, best wat succes heb ga, gehad in de UK. En ik uh -huh. ja, ik ga lekker naar de UK. Ik ga daar spelen. En... Op zich zou dat nog wel kunnen in de UK, want daar is alles wel open. Uh -huh. Maar uh, voor mij, voor mijn, uh, zeg maar de artiesten waarmee wij samenwerken, die hadden echt tours staan. En die tours zijn gewoon gecanceld weer. Voor uh -huh. de tweede keer. En soms zelfs voor de derde keer. Dus dat is nog veel sleur als je gewoon. Voor de tweede keer denk nou, nu mag ik en dan uh, die hadden echt data staan in onze zalen en, en, en ik had alleen, eigenlijk nog alleen maar hele woeste plannen in uh -huh. mijn hoofd ja ja uh, en daar komt eigenlijk nu even dat ja, dan wordt het weer gewoon een streep door de rekening heen gehaald als ik het uh, ik zo zit hoor. gewoon uh, thuis met chocolademelk en uh, slagroom <laughs> en uh, dat, uh, <laughs> ik zit weg te eten ja en, maar, ja, ja uh, het valt in mijn geval wel mee, omdat ik ook, ik ben natuurlijk, ik heb de hele tijd eigenlijk niks anders gedaan dan die labelactiviteiten. ik ben uh -huh. dan zeg maar uh, verantwoordelijk voor dat label, uh -huh. en ik ben in 2020 mei heb ik dus die eerste single Directions uitgebracht, eigenlijk heel random, want dat was een nummer wat ik nog heel lang lag, eigenlijk al heel lang op de plank, en ik dacht, ah ja, kom hij schelen, ik bedoel, uh, laat, ik, laat ik het uitbrengen, dus dit voelde als, dat voelde als een goed moment, ja. Yeah. En daarna, tegelijkertijd, was ik bezig met een nieuw album aan het opnemen. Dus ik was nog niet, ook nog niet zover, ook deze keer niet, mm. om zelf te gaan spelen. Ja. Alleen heel veel mensen bijvoorbeeld, nou, waaronder dan bijvoorbeeld Kafka, die hebben dan net een prachtige plaat uit en Danny, ook een prachtige plaat ja, ja. uit, en die willen, ja, die, die staan natuurlijk gewoon uh, zeg maar klaar voor de start en go. Ja, maakt uh, uh, dan niet. Ja, uh, nou ja, kijk, Kafka heeft, uh, dat is een beetje in de kiem gesmoord. Die hebben nog een aantal optredens kunnen doen, maar uh, Danny Ginnen bijvoorbeeld helemaal niet. Nee, nee. En dat vind ik zo snuiv. Uh, ja, ik bedoel. Uh, Jij, je, we hebben het over hem. Um, en ik verklap nu al dat hij straks achter meteen achter die uh, laatste single van jou zit. Dus dat, uh, dan weet je dat oh, alvast. Dat vast. vind ik leuk. Uh, want uh, ik bedoel, hij, uh, jij maakt mij daar op, uh, opmerkzaam op, hè? op. Op Danny Ginnen. En dan blijkt dus... Ja, ik heb een beetje gezeurd. Hè? Ik bleef jou nog Geeft niet. Geef niet. Je gaat op een gegeven moment... Ja, maar zo werkt het vaak wel. Kijk, ja. ik bedoel, uh, we zitten nu gewoon in dialoog. We zitten helemaal geen vragen naar elkaar toe te stellen. Uh, maar goed, als ik dan op een gegeven moment uh, dat uh, dat een, dan denk van, shit dit is gewoon een ier die twintig uh, jaar lang in Haarlem uh, woont. Net als uh, Dan German die ik uh, bij, uh, bij dat ja, ja. Bij, bij, bij, hoe noem je dat ook weer de koperen corona van Menno Timmerman en uh, Louis Isselt uh, ben tegengekomen. Zo is dat ja. met hem eigenlijk precies hetzelfde. Klopt. En het grappige is... Die, die andere Danny, die ken ik niet. En nee. jij kende Danny ook niet. Mijn Danny, zeg maar. Onze Danny, kende jij ook weer niet. Nee, nee, nee. Nee, Klopt. Maar nu wel. Uh, twee, ik... twee Danny's in één klap. Hè? Ja, ja. Ja. ja, ja, ja. ja wel leuk. Ja, en, uh, bovendien uh, deze Danny Ginnon, uh, die heb ik wel eens zien rond uh, Scharl, hoor. In het, uh, in het patronaat. Dus ik, uh, ik, heb hem, ik ken hem van gezicht. Dus, maar hij zal mij nog niet 1, 2, 3 kennen, denk ik. Uh, wat dat er gaat. Maar ik heb hem wel eens daar uh, wel gezien, hoor. Dus ik weet wie het is. Maar ga je hem ook uitnodigen bij jou. Ik ga wel mijn best doen. Dus uh, ja. dat, dat, dat, dat is wel nog uh, iets wat ik, wat ik ga doen. Hij, hij praat ook gewoon Nederlands, toch? Of niet? Ja hoor. Zie je? Ja. Kijk, dat bedoel ik. Met een heel met Echt wel. Ja, ik mag het misschien niet zeggen, maar best wel met een heel schattig Eers accent. Oh, dat maakt niet uit. Ja, dus, ja, Supergoed Nederlands. Nou, bij deze dus uh, hebben we het ook even over Danny Kinneau, maar we gaan het nu toch ook echt over jou hebben. Um, want, uh, ja, je zegt het al, je hebt het al min of meer een beetje verklapt met, uh, met waar, waar je mee bezig bent, maar laat je je daar dan alsnog een beetje door tegenhouden, of niet? Nee, ik moet er... Nee, nee, nu ben ik bezig met dat album en ja, ik ga gewoon door en, ja. en hoe dan ook, ik ga die nummers afmaken, ik, ik, ik, ik, heb, ja, ik heb gewoon heel veel inspiratie, gek genoeg wel in het jaar van corona heb ik juist heel veel inspiratie. Uh, wat doet dat met jou uh, als je het daar toch over hebt, over inspiratie, wat, wat, wat brengt het jou dan? Ja, het brengt gewoon de drang om iets uit te gaan brengen... om, iets, om echt iets, om, om iets concreet te maken. Dat mm. doet inspiratie mee bij. En ik heb heel lang eigenlijk voor mezelf... voor wat mezelf betreft als artiest... niet zoveel inspiratie gehad. Maar ik had juist uh, na uh, het uitbrengen van Directions... ben ik eigenlijk heel erg hard aan de slag gegaan. En uh, had ik zoiets van... oh, maar wat er ook gebeurt... al, uh, al, al zitten we voor altijd in een lockdown... gewoon mm. <lacht> die plaat uitbrengen en onnemen. Ja. Want... Ik, weet je al, ik, ik, ik voelde het weer helemaal. Op. Het zoiets van, ja, we gaan het doen. Ja, oh, nou ja, het is wel dat een prettige, prettige we wetenschap in dat, in dat opzicht. Dus toch, ja. Ja, ja nee, absoluut. En ja. ook een beetje, kijk, we hebben ook nog digitale platforms. En we hebben ook nog, we hebben ook nog jou, hè, de radio. Ja. Ja. ja, ja. Dus ik kan, weet je, als ik niet kan spelen, kan ik, nog op, kan ik heus nog wel wat uitbrengen dan, ja. dan zijn er ook nog andere ja. weg die naar Rome leiden. Maar um. ja, live spelen is... Aller, alle, alle leukste, natuurlijk. Nou ja, kijk, in dat opzicht kunnen we je wel van dienst zijn. Alleen je moet er wel even wel wat voor doen in dat opzicht. Dus je kan vanuit die plek daar ergens op de Veluwe deze kant op komen. Maar je bent wel ongeveer twee uur bezig om hier naartoe te komen om een paar nummers te laten horen. Nou, maar ik zeg, ik bedoel... als wereldburger draai ik daar mijn hand natuurlijk... Kijk! Erom, hè. Ja. Dus ik bedoel, uh, wat in Nederland... Ik bedoel, uh, in Nederland zijn al die afstanden... Ach, stel toch niet voor. En, heb jij, en heb, jij, heb jij lekker te drinken daar en zo? Uh, nou ja, we hebben water, maar... Uh, we uh. zijn wel een armlastige omroep, maar hoor. Dus. Wel Zandvoorts <laughs> Duim water. Duimwater, dat hebben we. Maar we zullen je niet dat zeewater aandoen. Dat, dat doen we dan weer niet, want dat is, nee, dat is niet te drinken. Oké, okay, dus, dus wijn en, en wijn en andere geneugtes zijn uitgesloten. Ja, helaas. Die, die, ja, nee, dat, dat, dat <lacht> dan, dan moet ik je toch ernstig teleurstellen. Dat wordt, uh, ja. het, wordt, uh, het wordt geen wild feestje in dat, in dat opzicht. Nou, oké, okay, dan uh, neem ik zelf een mee <lacht> en dan, uh, dan zien we wel weer verder. <lacht> ja. um, Reminds me of you. Waar gaat die single over? Ja, nou, um, eigenlijk gaat het album heel erg over familiepatronen en ook een beetje over mijn uh, Afro-Amerikaanse uh, geschiedenis. En ook eigenlijk heel erg over familie. Mm -hmm. Maar dit liedje was eigenlijk bedoeld als gewoon een, uh, een lekker zoet, heerlijk liefdesliedje. Yeah. En gaandeweg uh, kwam ik er ook achter elke keer als ik het draaide toen het af was en toen het klaar was dat ik dacht van ja, ik zou het eigenlijk wel gewoon tegen mezelf ook een beetje mogen zingen. Omdat, uh, omdat de tijden best, omdat de tijden zo zijn als ze zijn. Mm -hmm. Is het eigenlijk van een liefdeslied gegaan voor iemand anders? Is het eigenlijk gewoon naar een liefdesliedje geworden waar ik, ja, waar ik eigenlijk een beetje naar mezelf toe zeg van. Uh, weet je wel, weet, weet wie je bent en. Uh, ja, ik vond eigenlijk. Ik, dat werd, het, was, het is geen liefdeslied meer. Nee. Het, is een, uh, het is een universeel lied geworden. Okay. Het gaat wel over, het gaat over die ene persoon in de wereld die jou ziet, voor wie je bent. ...en die jou het gevoel geeft dat je altijd safe bent... ...en die jou echt uh, inspireert... ...en die jou eigenlijk ook wel op een andere manier naar de wereld laat kijken. Helemaal goed. Um, nog één ding. Waar kunnen ze jou ja. vinden? Op het uh, wereldwijde web? Uh, Rose Speerman uh, op Facebook en op Insta. En, uh, nou, dat was het wel. <laughs> <Ja>, Oké. <okay, okay. laughs> nou, uh, dan gaan we hem laten horen. Hier is uh, Rose... Nou, dankjewel. Ja, You okay, Ro Spearman it, uh, reminds me of you. done Look where you are now. Look what you've done out. Oh, hebben deze twee mensen dus met elkaar te maken. De een brengt het werk uit op een label... waar de andere min of meer een beetje de eindbaas van is. Rose Spearman is de eindbaas. Die brengt zelf ook singles uit. Heb je net kunnen horen... Reminds Me Of You en deze Danny Ginnen. Die brengt dan weer het uh, werk uit op het label. Wat uh, Roos besteerd. Uh, en uh, een van de nummers die van het uh, laatste album van Danny Ginnen uh, op uh, te horen is it's Little Star. Um, we hebben nog 10 minuten, dus die willen we nog een beetje aangenaam een beetje invullen. En het is Charlotte. I Finally I see. You know long. still and so just let them be closure oh i prayed for the nights i couldn't sleep night with you. With, you. with you i look up at the sky the clouds remind me of you was in love with the sheep though you shared We grew up that day. One last embrace in the winter rain. We were seventeen and it's so naive. We were trying. We were ja, Vorige week pochten we hem als een van de eerste draaien. Deze van Kai met december. En bovendien is hij ergens nog in de zomer geweest. Onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En Charlotte die heeft ook al een paar keer singles uitgebracht. Waar we ook in die vloedgolfedities edities die we samen doen met 3 voor 12 Noord-Holland. regelmatig ook voorbij is gekomen. Het laatste nummer heette Closure. Tot aan het nieuws van 8 uur was een dame die heel erg blij was dat ze op datzelfde 3 voor 12 Noord-Holland werd genoemd. Deze Sophie Jonna uit Nederland. En het nummer dat heet Starlight. En dat komt van een album wat ze vorige week heeft uitgebracht. White World. Put up your tent beneath the glowing of a starlight. Reminds me of a year ago We had a make our camp in the total Fijne dagen en een voorbeeld.